at the party squad. Is die boomclub, shit, yeah. met de party squad Overheerlijke, dikke shit, dus je smult wel Rap, training microfoons op met dumbbells Blaas het in je wagen, hup, snel weg, hup Draait in de tenten, DJ spinnen terug, snel Leef met die lijpe jogs, kerels draaien door koppen sneller, de wereld draait door Ik show nieuws op de boulevard, bij mooi weer Ja man, Jens zit er doorheen en was te laat bij rij. man En kijk me nou eens gaan, als ik blader door die verhalen Kom boven vanuit je dalen en zal het naden vertalen Die rapper bijzonder vaardig en trek ik die volle zalen Je denkt wat er lang is in en dat zonder adem te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 Podium ervaring, check de clip van terug Mijn ambacht heeft lang kracht, v baster fresh Fouten maak ik elke dag, maar niet als ik rap Jouw techniek is niets, waardoor je beat en rijm niet kleurt Zie me standaard lopen in een Run DMC shirt Was up old school rap lover Blijf like non-stoppen, in die muziek top droppen Of abrakken. p boys laat je gaan p girls sta vooraan, Grijf peeps, tag je naam Non-stop, non, non wil rocken non-stop, non-stop non Joe rocken non-stop, non-stop non Non-stop doe je petje omlaag en je capuchon op, non-stop. John we rocken, non-stop, non-stop. John we rocken, non-stop, non-stop. John we rocken, non-stop. Non non Pas je tasje bij je laag en je rockje bij je.